Renate Kok met het NOS Journaal. De spanningen tijdens de Europese top zijn verder opgelopen. President Macron en bondskanselier Merkel zijn vannacht kribbig weggelopen... na een overleg met premier Rutte en de leiders van de andere zogeheten zuinige landen. Macron laat via woordvoerders weten dat hij ongeduldig begint te worden. Hij dreigt in de loop van de ochtend terug te vliegen naar Parijs... omdat er onvoldoende vooruitgang is geboekt. Premier Rutte zegt niets van een dergelijke ultimatum te weten... Het is de bedoeling dat er rond het middaguur een nieuw voorstel over de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds op tafel ligt.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 Het weer het blijft droog en het koelt af naar een graad of 12. Overdag schijnt de zon in landinwaarts en het wordt dan een graad of 25. In het westen van het land is er meer bewolking. Daar kan ook wat regen gaan vallen en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Is de zomer van ZFM met nu de nacht. I also want to speak to you without the filter of the fake face. They've become a big part of the problem.